Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden studenten in Utrecht kunnen fluiten naar energietoeslag. Het kabinet kwam vorig jaar met dat steuntje in de rug... om mensen te compenseren voor de hoge energiekosten. Alleen liepen studenten dat mis. Een hoop jongeren stapte daarom naar de rechter. En met succes... Maar in Utrecht is het alweer gedaan met de vreugdedansjes. De gemeente zegt dat ze het geld niet hebben liggen om duizenden studenten uit te betalen. Dat is gewoon een enorm groot bedrag. De totale armoedebegroting is 30 miljoen. Dan zou ik dus een jaar lang moeten zeggen, oké, okay, ik geef dit bedrag nu aan studenten. Dan heb ik geen geld meer voor gezinnen in armoede of andere mensen die weinig te besteden hebben. Alleen de 600 studenten die bezwaar hebben gemaakt krijgen alsnog de energietoeslag. Bij een huisartsenpraktijk in Pijnakker in Zuid-Holland wordt te vaak de telefoon niet opgenomen. Blijkt uit een onderzoek van de inspectie. Ook bij spoedgevallen krijgen patiënten soms niemand aan de lijn. De inspectie is bang dat daardoor de gezondheid van patiënten in gevaar kan komen. De praktijk moet nu snel fixen dat ze tussen 8 en 6 uur beter bereikbaar zijn. En wil jij altijd je cola van Coca-Cola of je pindakaas van Calvé? Het onderzoek blijkt dat we minder vaak een aanmerk pakken uit het schap. Onderzoekers zien dat veel mensen vanwege de hoge prijzen... toch voor goedkopere huismerken kiezen. Beslaggeefster Lisanne van Spronsen keek mee in de supermarkt. Ik denk eigenlijk niet dat er bepaalde merken zijn die ik persen wil. Nou trouwens, de smeerkaas van Goudkuipje... <laughs> yes, eh. dat is het enige wat ik echt van merk wil hebben. En dat uh, ja, voor de rest boeit het me niet zoveel. Mm, nou, ik ben wel echt een bonusshopper, maar... Ja, als ik iets wel lekker vind, dan soms ook wel weer voor de dure merken. Vaak ga ik wel voor, voor, voor de goedkope dingen en de andere voor de merken. A-merken hebben hierdoor vorig jaar miljoenen euro's minder verdiend. En dan nog het weer. Het is lekker zonnig. Morgen het grootste deel van de dag bevolkt, vooral in de ochtendregen. Het waait ook nog eens hard en het wordt max een graad of elf. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Bij ons in de regio 120 kilometer file op de snelwegen. Veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden nog. Al is het wel een uh, aanschuiven over 12 kilometer over de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Dus op Koude en Maars heb je daardoor een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden. Vanaf Schiphol 15 kilometer file. Dan de 10 de Ringweg van Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel op de A10 Zuid. 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud Een half uur vertraging op de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 Faces, worn out faces to take. When people run in circles, it's a very, very me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 Kip ik alle plekken waar jij komt? En dat is beter ook, want je zet mijn hoofd weer aan het denken over ons. Aan de tijd waar het begon, en waar het is misgegaan. Maar daar doen we nu niks meer aan. Wat, Wat is er, is er gebeurd? gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam? Wat niet te blussen? Hey, hey. Wat is er gebeurd? Jij was morgen en wel te rusten.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 Wat is er gebeurd Wat is er gebeurd Just have a little patience I'm Still heavy from a love I lost I'm feeling your frustration But any minute all the pain will stop dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van ING Bank zijn akkoord met de nieuwe CAO. Het personeel in de laagste solare schaal krijgt een loonsverhoging van 14 In de hoogste schaal is er een verhoging van 4 Ook krijgt het personeel een eenmalige bonus van 2000 euro. Het OM eist in hoge beroep 16 jaar cel in TBS tegen een 23-jarige man uit Hoofddorp. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot 9 jaar cel met TBS... voor de moord op de 24-jarige Bas van Wijk op het Amsterdamse stadstrand. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China... zegt de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. De dienst wist het afgelopen jaar meerdere keren te voorkomen dat technologie in Chinese handen belandde. Het weer, zonnig, stapelwolken, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 4 graden. Het ritme van Zandvoort. With a broken mind You had to learn to lie To be honest You had to learn to fly To get somewhere Had to sit up straight Hide your sin Cause they won't forgive you Like the other kids You said should I change Who I am for this little town full of big old heads You had to learn to cry to feel something You had to learn to fly to get somewhere